Zes uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Reddingswerkers hebben ook vannacht gezocht... naar overlevenden van het scheepsongeluk voor de kust van Italië. Er wordt nog gezocht naar 29 vermisten. Dat aantal werd gisteravond bekendgemaakt. Eerder werd er uitgegaan van 16 vermisten. Volgens de kustwacht bestaat er nog een sprankje hoop... dat er nog mensen levend in het schip worden gevonden. In een huisje op een vakantiepark in Terwolde... zijn twee dode kinderen en een zwaargewonde vrouw gevonden. Het zijn twee jongens van 7 en 10 jaar en hun moeder van 41. De politie gaat uit van een misdrijf. De politie had een melding gekregen van een bekende van de familie. Wat er precies in het huis in Terwolde is gebeurd, is onduidelijk. Online-encyclopedie Wikipedia is morgen mogelijk onbereikbaar voor internetters in de Verenigde Staten. Oprichter Jimmy Wales wil met een blackout protesteren tegen een wetsontwerp tegen internetpiraterij. Met het wetsontwerp is het mogelijk om snel websites te blokkeren die illegale content aanbieden, zoals films en muziek waar geen auteursrechten over betaald is. Volgens critici is dat een aantasting van de vrijheid van meningsuiting. De steun van gemeenten aan mantelzorgers schiet tekort. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral mantelzorgers die zorgen voor mensen met een verstandelijke handicap... of psychische problemen ervaren onvoldoende steun. Het SCP benadrukt dat zorg voor deze mensen vaak zwaarder is... dan bijvoorbeeld de zorg voor ouderen. Een arrestatieteam heeft vannacht in Hellevoetsluis een eind gemaakt aan een korte gijzeling. Een man van 55 hield zijn vrouw in gijzeling. Hij had volgens de politie iets bij zich dat leek op een geweer. Agenten waren op verzoek van het RIAG naar de woning gegaan. Toen ze de deur wilden openbreken dreigde de man te schieten. Uiteindelijk heeft een arrestatieteam hem overmeesterd. Zijn wapen bleek nep. Het weer. Vanochtend vroeg nog overal temperatuur onder nul. Verder vandaag veel zon en weinig wind. Het wordt vanmiddag 2 graden in het oosten, tot 5 aan de kust. En vanavond koelt het weer snel af. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 17 januari. Goedemorgen, moest je ruitenkrabben? Ja. Heb je dan ook al de Ruitenkrab-app? De wat? De <laughs> Ruitenkrab-app. Die is er. En die gaat dan voor jou krabben? Nee, kun je zien of er ijs op zit. Oké, okay. ja, dat kan ik zelf ook zien. Het laatste nieuws uit Italië over de vermiste na de schipbreuk... Uit, uiteraard in de uitzending krijgt u van correspondent Bas Mesters. Bij het zoeken naar opvarenden van het schip... worden grotonderzoekers ingezet. Speleoloog Arjan van Waardenburg vertelt straks wat zij extra kunnen. En Griekenland krijgt weer bezoek van de Trojka... de delegatie van de EU, GCB en IMF. Experts komen kijken of Griekenland aan alle voorwaarden voldoet... voor het krijgen van de tweede lening. Correspondent Corny Keizer vertelt over die Griekse hervorming. De dijk bij ten Boer wordt onmiddellijk versterkt. Vandaag al: bewoners kregen het gisteravond te horen op een informatiebijeenkomst. Straks een verslag. De Kapelle aan de IJssel gaat allerlei bestanden aan elkaar koppelen om bijstandsfraude op te sporen en aan te pakken. We spreken straks de verantwoordelijk wethouder. Op een school in Den Bosch is een geval van open TBC. We bellen met de GGD. Een delen van mijn kamp worden herdrukt en opnieuw uitgegeven. Dat is natuurlijk omstreden, maar ook nog eens verboden. Historicus Jan Blokker junior geeft er straks een mening over. Roland Stekelenburg heeft het over Wikipedia dat uit protest een dag op zwart gaat. Je hoort al over de huldiging van d'art en Christian Kist in Vroomshoop. En de grote krokettenfusie hm? gaat voorlopig niet door. Oké, okay, dat en meer. En het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt het ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben... dan kunt u terecht op Twitter onze naam daar: NOS Radio 1. Niet 16, maar 29 mensen worden nog vermist na het scheepsongeluk bij Italië. Volgens de Italiaanse kustwacht gaat het om vier bemanningsleden en 25 passagiers. Waaronder tenminste 10 Duitsers, 6 Italianen en een Peruaanse die op het schip werkte. Vader van de Peruaanse vrouw wil zo snel mogelijk naar Italië om op zoek te gaan naar zijn dochter. De afgelopen dagen veel verwarring ontstaan over het aantal vermisten. Veel overlevenden waren al naar huis gegaan... zonder zich af te melden bij de autoriteiten. Naast de zoekactie wordt ook gekeken hoe de ruim 2000 ton stookolie... uit het gekap zijn kan worden weggepompt. Volgens Peter Pardowski van bergingsbedrijf Smit... kan dat nog wel even duren, dat zei hij bij Paul en Witteman. Voor die olieruiming, en daar denk ik is godzijdank... ook de juiste prioriteit aan gegeven, telt ieder uur... Ja, want als er iets gebeurt en je gaat glijden en je krijgt schade... dan krijg je inderdaad een, een, een hele forse uh, milieuramp daar. Dat heeft nu de eerste prioriteit. De olie zal er altijd uit moeten zijn... voordat je aan de berging kan en wil en hoe beginnen. hoe lang duurt dat nog voor het olie? Dan, dan ben je drie weken verder, ja. zeker. Volgens Bedowski zal in die periode duidelijk worden... of het schip totaal los is en hoe het geborgen kan worden. In een huisje op een vakantiepark in Terwolde... zijn twee dode kinderen en een zwaar gevonden vrouw gevonden. De politie. Tegen één uur ontving de politie een melding dat er in een vakantiewoning op een vakantiepark in Terwolde twee uh, dode kinderen waren aangetroffen. Uh, bij hen is hun ernstig gewonde moeder aangetroffen. En uit eerste onderzoek is gebleken dat het zeer waarschijnlijk gaat om een familiedrama. Uh, het gaat om een 41-jarige vrouw en twee jongens van 7 en 10 jaar oud. Melding die bij de politie binnenkwam, uh, kwam van een bekende van de familie. President Draghi van de Europese Centrale Bank noemt de situatie in de eurozone zeer ernstig. Hij vindt de situatie de afgelopen maanden zelfs enkel maar verslechterd, dat zei hij in het Europees Parlement. When my predecessor Jean-Claude Trichet addressed this committee last October, he characterised the current crisis as one that had reached systemic dimensions. Since then, the situation has worsened further. We are in a very grave state of affairs and we must not shy away from this fact. Verder vindt draaky dat het belang van kredietbeoordelaars zwaar wordt overschat. Het belang moet er niet zo aangehecht worden aan die afwaarderingen. We as primarily as regulators we should, we should learn to do without ratings. Or at least we should uh, learn to assess credit worthiness in a way in which ratings of credit rating agencies are one of the many components of our information. Het is dus een van de vele componenten, eh, zegt Draghi. Eh, moet ook met meer rekening gehouden worden. Ook de Franse president Sarkozy uit de kritiek op de kredietbeoordelaars. Afgelopen vrijdag verlaagde Standard Poor's... de kredietwaardigheid van Frankrijk van triple naar AA+. Kredietbeoordelaar Moody's zegt vandaag... dat het land juist wel voldoet aan de triple Sarkozy liet weten zich niet aan te trekken... van dat soort tegengestelde verklaringen. Vonderdag een agence heeft de triple A... Lundi, a In ieder geval blijft Standard Poor's bij haar beslissing. Volgens de beoordelaar heeft de eurotop van begin december in Brussel niet het gewenste effect gehad op de Franse economie. We hebben dat we de volgende uh, stappen van de crisismanagement um, in de eurozone zouden um, bepalen, the summit. In early december, december 8 en 9 in Brussel. We think uh, that this has not been the breakthrough. That would be required to safely arrest the crisis. And bring stability back to the market. En Standard Poor's verlaagde gisteren dan ook nog maar de kredietwaardigheid van het Europese Reddingsfonds. Dat ging ook van triple naar AA+. ex pvv Cor Bosman geeft zijn zetel in de Provinciale Staten van Limburg niet op. En gaat door als eenmansfractie. Dat maakte hij gisteravond bekend bij de regionale zender L1. De naam van de partij die ik gekozen heb uh, die is Partij voor Leefbaarheid en Democratie. Uh, het gedachtegoed van de PVV, dat, uh, dat onderschrijf ik nog altijd. Ik heb er lang over nagedacht en ik heb vanmiddag uh, een, uh, een mail aan de commissaris van de Koningin gestuurd... waarin ik hem mededeelde dat ik besloten heb... om als eenmansfractie verder te gaan. Bosman werd vrijdag uit de PVV-fractie gezet... nadat een oude e-mail was uitgelekt. Daarin beledigde die een PvdA-statenlid van Turkse afkomst. Volgens Bosman was het allemaal een misverstand. Ik heb uh, meneer Osturk uh, nooit een Turks varken genoemd. Uh, en dat Turks varken heb ik tussen, tussen haakjes gezet. En daar zat voor mij ook het sarcasme in. Ook ik weet dat halalvlees, dat, dat volgens, uh, uh, ja, volgens bepaalde rituelen... en volgens islamitische voorschriften geslacht dient te worden. En dat uh, varkensvlees, dat, dat expliciet uh, verboden wordt. Dat weet ik ook. En daar, daar zit juist ook de tegenstelling in. Ja, Bosman zegt dat hij spijt heeft van zijn opmerking. Het is nooit de bedoeling geweest om meneer Osturk of wie dan ook van een Turkse gemeenschap om daarmee te beledigen. Ik heb mijn excuus aangeboden, ik heb me destijds onvoldoende gerealiseerd eh, ja, dat mijn opmerking mogelijk kwetsend zou zijn of kunnen zijn voor andere mensen. En hij voelt er nog aan toe dat hij publiekelijk aan de schandpaal is genageld en dat hij als PVV extra hard is aangepakt. PvdA als Statenlid, als Turk, neemt geen genoegen met de excuses van Bosman. Hij heeft alle tijd gehad om in april in de, uh, in de vergadering zijn uitspraken uh, zeg maar, recht te zetten. Hij heeft daarin aangegeven dat hij daar niks van terugneemt. Dat heeft, vanavond, dat heeft hij vanavond niet gezegd. Dus ik denk dat de gedachtegoed alsnog leeft. En daar gaat het me eigenlijk om. Zolang de gedachtegoed uh, leeft, uh, dan kan hij wel zeggen dat het een sarcastische opmerking uh, was. Maar ben, daar denk ik niet dat hij daarmee wegkomt. Al dus de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeidsfractie in Limburg en Ustuk zelf... beslist morgen of hij stappen tegen Bosman zal nemen. Dan naar de dijk langs het Eemskanaal bij Woltersum in Groningen... wordt over een lengte van 600 meter versterkt. Dat is door het waterschap bekendgemaakt op een bewonersbijeenkomst. Gaan we op, de, op de korte termijn gaan we klei... ...op de dijk aanbrengen, zodat als we weer opnieuw hoge waterstanden hebben... ...dat er geen water meer over de boordvoorziening de dijk inloopt. Dan moet die kleilaag moet dat water tegenhouden. Toch blijven bewoners met heel veel vragen zitten. Als ze een laag klei erop gaan gooien, waar komt de klei vandaan? Wat is dat voor klei? De dijk is veel ja. langer dan alleen bij Woltersen. Er zijn meer, meer slechte plekken in de dijk. Bent u gerustgesteld? Nou, nog niet helemaal. We moeten echt morgen zien of er wat gaat gebeuren. En als dat begin gemaakt is, dan, nou ja, dan begint het toch beter te voelen. In de Amerikaanse staat South Carolina is vannacht een Republikeins debat gehouden. De vijf overgebleven kandidaten voor de Republikeinse nominatie gingen bij Fox News met elkaar in discussie. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod. Rick Perry maakte zich vooral druk om de reactie van de regering op het filmpje... waarin te zien is hoe Amerikaanse mariniers op Afghaanse lichamen urineren. When the secretary of defense calls that a despicable uh, act, when he calls that uh, uh, utterly despicable. Let me tell you what utterly despicable. Cutting Danny Pearl's head off and showing the video of it. Hanging our contractors from bridges. That's utterly despicable. In the de state of South Carolina, staat met Romney Trouwens momenteel bovenaan. Dan darter Christian Kist heeft een heldenontvangst ontvangst gekregen... in zijn woonplaats, Vroomshoop, na het winnen van het Lakeside-toernooi... in Groot-Brittannië. Bijna 1500 mensen verzamelden zich op het dorpsplein... om een glimp op te vangen van de Dart-kampioen. Kist kon aan die aandacht haast niet geloven. In eerste instantie wil ik uh, iedereen bedanken hier... die hier gekomen is. Echt super, super blij. En de familie, mijn vader en moeder in het bijzonder. Mijn zusje, en noem maar op, broer... Super, bedankt. Eh, super. De burgemeester van Vroomshoop is enorm trots op zijn inwoner. Dit is echt een fantastisch feest hier, dat merk je wel. Heel Vroomshoop staat op zijn kop en iedereen leeft mee. Christian Kist, de wereldkampioen darten. Nou, dat is fantastisch. Amerikaanse beurzen werden gisteren niet gehandeld, zoals een feestdag. Amsterdamse AEX uh, sloot uh, gisteravond 1 en 3 tiende procent in de plus. Daar ging het dus goed. In Azië wordt al wel weer gehandeld. Japanse Nikkei-index staat ook op winst en wel van 8 tiende procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website, nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is 13 minuten over 6. Via een Twitterbericht van Treintje werd bekend dat ze in de studio aan het werk is met Anouk. Treintje? Jazeker. Niet lang daarna grondde het van de geruchten dat er een duet werd opgenomen. Anouk heeft dit verhaal via Facebook dan trouwens weer ontkend. 36-jarige zangeres bevestigde wel dat ze samenwerkt met Treintje Oosterhuis. Ze produceert het nieuwe album en schrijft liedjes voor de ex-zangeres van Total Touch. Het wordt anders dan wat je gewend bent van Treintje, zegt Anouk via Facebook. En het is een eer en een voorrecht om haar mijn werk te laten zingen. Good hoorde u. Zo heet het ook. Treintje Oosterhuis. 17 minuten over 6 is het. We gaan gauw door naar Maino Remmers. Maino, goedemorgen. Goedemorgen. heb ik nou dat jij een bunker gaat kopen vanochtend? Ja, dat is een goed idee, hè? Huh. Ik uh, <laughs> sta aan de rand van Oegstgeest bij Leiden. Uh, aan een doodlopende weg. En tussen de bomen door zie je het ook al staan. Een enorme hoge zendmast. Hij schijnt 100 meter hoog te zijn. Met rode lampen in de top. Dus hij is nog in gebruik. En dan komen we in de buurt van... Ja, wat is het? Een soort slotgracht lijkt het wel. Een uh, bruggetje erover. En dan komen we bij een ijzeren hek. En dan staat letterlijk een bord achter het hek. Te koop. 6807 vierkante meter met bunker en zendmast. Er staat ook nog een telefoonnummer bij. En dan komen we dus hier aan bij een hek. Er staat nog een wachtpost, maar die is met rolluiken dicht. Het bekende slot waardoor we er dus nog niet in kunnen. Maar vandaag wordt die bunker bij opbod verkocht. Dat geldt voor veel meer van die voormalige mobilisatiecomplexen. Want rond de jaren 50 is er vlijtig gebouwd aan dat soort ja, bunkers... Uh, speciaal voor de Koude Oorlog, voor tegen de Russen... soms onder provinciehuizen, soms onder uh, belangrijke ziekenhuizen... maar ook in de vrije natuur, zogezegd, mobilisatiecomplexen uh, als deze... Dit is geloof ik, dan moet ik het er even bij pakken... het 53 e militaire gebouw wat Defensie heeft afgestoten. Het wordt verkocht via het ministerie van Landbouw. En ik begrijp ook dat de gemeente Oegstgeest ook blij is dat ze er vanaf zijn. Want het is een enorm complex. Het schijnt twee etages hoog te zijn. Maar we kunnen er nog weinig van zien, onttrokken aan het zicht. Het is een voormalige verbindingscommandobunker van de marine geweest. Zoiets staat er ook nog in Brunsen, en Limburg, maar die is nog in gebruik. Maar deze, ja, ik heb geen idee wat je er eigenlijk mee moet doen. Um, om een voorbeeld te geven, ik heb nog een fragment gevonden uit de, de jaren 50-60. Ik geloof dat het 1968 is, dat er vol trots verslag werd gedaan... door het Journaal van de bouw van ook zo'n bunker... onder de brandweerkazerne van Middelburg. Luister maar. Onmiddellijk bij de ingang van de bunker bevindt zich een wasgelegenheid... ...opdat mensen die van buiten komen zich van mogelijke fallout na een atoomaanval kunnen ontdoen. Via een sluis komt men vervolgens in een lange gang waarop de verschillende lokalen van de staf uitkomen. Minister-president De Jong zei bij de opening van dit centrum te hopen... ...dat het nimmer daadwerkelijk zal hoeven te worden gebruikt in de functie waarvoor het bedoeld is. Er is een krachtig noodaggregaat om het centrum zo nodig van elektriciteit te voorzien... Voor het personeel zijn er natuurlijk slaapvertrekken. En voort bevindt zich in het centrum een flinke hoeveelheid degelijke oer-Hollandse kost. De bouw en de inrichting van het centrum hebben een bedrag van ruim een miljoen gulden gevergd. Civiele verdediging is geen populaire zaak in ons land. Nog dit jaar zullen ook in Drenthe en Noord-Brabant voor de civiele verdediging dergelijke commandoposten geopend werden. Voor de civiele verdediging, ja. En veel van die dingen zijn dus gebouwd en nooit in gebruik geweest. Dat geldt wel voor deze verbindingsbunker, maar het was altijd een groot geheim. Mensen die hier in de buurt woonden, in Oegstgeest bijvoorbeeld... Uh, die mochten er nooit op. En wat ziet mijn oog nu ineens? Een klein kastje aan de zijkant en warempel een deurbel... en dan brandt een <lacht> lampje achter, wacht even, met luidspreker, je weet maar nooit... Heel te verleidelijk voor verslaggevers dit. Nee, het blijft angstvallig stil. Uh... Mm, dat is jammer. He, nee, jammer. Ja. Nee, we nou, gaan twee zo uur de nog tijd in deze proberen. uitzending te bedenken wat we ermee kunnen Precies. doen met die bunker. Hè? Misschien een feestje. Is die geluid dicht? Wat denk je? Ja, wat zou, ja, ja dan zou ik er wel iets voor weten. Ja, dan weet ik nog wel een feestje, denk ik. Ja. Dan kom ik ook. Maar We spreken hier straks oh, weer. Oké. Okay. Wat interessant uh, daar zo. Ook interessant, een opzienbarende fusie in de Nederlandse kunstwereld. Nederlandse opera, het Nationale Ballet en het Muziektheater Amsterdam fuseren in 2013. Jeroen Wielerts, onze verslaggever, ging op onderzoek uit en kwam erachter dat de drie niet door de bezuinigingen in elkaars armen zijn gedreven. Fusie van drie excellente Amsterdamse gezelschappen. Mooie voorstelling en niet geboren met ons thema... genoodzaakt door de kaalslag, Truzelodder. Helemaal waar. Wat wij gaan doen per 1 januari... 2013, bij de nieuwe kunstplanperiode... muziektheater, opera en ballet fuseren in één stichting. Dat is het sluitstuk van een innige samenwerking... die zich in het bestaan van het muziektheater de afgelopen 25 jaar... steeds vruchtbaarder en rijker ontwikkeld heeft. Stijn woord. jullie waren al veel langer bezig eigenlijk samen cultureel te ondernemen. Daarvoor hoefden jullie niet te worden opgejaagd door Halbe Zijlstra... Helemaal niet. Uh, ondernemerschap zit eigenlijk een beetje in onze DNA. We doen het al, uh, al heel, heel lang en ook al steeds meer samen. En dat is wat we met name uh, gezien hebben als de belangrijkste reden voor de integratie. Dat we dat ondernemerschap veel sterker kunnen doen als we dat samen doen. Marketing, publieksontwikkeling, sponsorwerving, uh, nieuwe producten ontwikkelen, nieuwe media benutten. Die expertise was al in huis. Die is in huis, uh, maar door hem... Door die krachten te bundelen, samen met elkaar... heb je echt een van de sterkste partijen in het culturele veld gecreëerd. En uh, dat is wat we gaan doen. Het geeft ons in een tijd waarin natuurlijk we ook met bezuinigingen geconfronteerd worden... dat is niet de reden om het te doen... maar het geeft ons de meest krachtige uitgangspositie. Het muziektheater is het topinstituut in Nederland voor opera en ballet. Allang verkering, eindelijk getrouwd, maar onder huwelijkse voorwaarden. Onder huwelijkse voorwaarden, ja... Er is een dansbestel in Nederland en een operabestel. En er zullen gescheiden subsidiestromen blijven voor de kunstvormen. En de gemeente Amsterdam als eigenaar van dit gebouw, wat wij als goede huisvaders en moeders beheren, zal ook gedefinieerd geld voor dit theater beschikbaar stellen. De stad heeft minder geld, daar zijn we ons ook van bewust. Wij hebben ook minder geld, want we krijgen wel degelijk een subsidiekorting opgelegd vanuit het Rijk... en verwachten dat ook vanuit de stad komt. Wij willen ook onze bijdrage leveren aan de knelpunten die er zijn. Maar juist omdat we vanuit krachten opereren en er goed voor staan, ook financieel, we zijn allebei kerngezond... En verwachten we ook dat we dat kunnen doen... zonder al te veel consequenties voor onze artistieke kwaliteit. Ja. Toch zullen jullie moeten zoeken naar derde geldstromen. We zullen zeker particuliere liefhebbers van de kunstvormen... opera en ballet als donateur om ons te verbinden... in nog sterkere mate dan dat nu al het geval is. We zullen sponsors kunnen hebben die geïnteresseerd zijn in het totaal. Daar kunnen we krachten bundelen en zien we een verrijking van de kansen. We zullen door het gebouw ook qua karakter geschikter te maken om ook eens ontvangsten te doen in het gebouw. Dat is nog toekomstmuziek, maar we willen wel degelijk uh, ook de verdienmogelijkheden die we hebben, naast de kunstvormen die altijd geld kosten, daar willen we ook in investeren. Het hardnekkige misverstand dat dit om gezelschappen gaat... die louter de elite als publiek trekken... kan worden weggenomen door de brede scala van de prijzen. Het gaat van 15 euro tot 130 euro. Dat is publiekvriendelijk, zou je zeggen. Maar dat publiek is toch minder gekomen. Als gevolg van de btw-verhogingen is wel degelijk een zorg... bij zo'n vrolijke fusie. Natuurlijk hebben we veranderende omstandigheden in de wereld om ons heen. En, en... Wij worden gesubsidieerd, zeg ik altijd, niet omdat we iets te duur doen. We zijn een normaal bedrijf met gewoon uh, marktconforme tarieven en prijzen. Maar onze subsidie gebruiken we om niet de kostprijs die de kunstvorm nou eenmaal kost... om die niet aan de kassa te hoeven vragen. Dus we gebruiken onze subsidie om het publiek in brede samenstelling met iedere draagkracht de kans te geven om naar ons toe te komen. En we hebben bovendien een, een aanbod dat buitengewoon veelzijdig is. Dus je hebt een bepaald repertoire waar echt gezinnen met kinderen voor komen... en dat zijn gewoon Henk en Ingrid met hun, hun kinderen... Die bij ons dan uh, een, een heerlijke zaterdagmiddag beleven. We hebben een breed publiek, we hebben een relatief uh, jong publiek. Dus ook daar in dat opzicht staan we er echt goed voor. Deze rijkdom blijft niet alleen bewaard voor de grachtengordel... maar voor heel Nederland. Bovendien reizen we nog door het land. Hè, dat is dan specifiek voor het Nationale ballet. Dus letterlijk heel Nederland. Want dit, uh, dit, deze nieuwe fusieorganisatie heeft zijn tentakels van Groningen tot en met Maastricht. Waar we ook feitelijk fysiek optreden. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. De tennisser Novak Djokovic is goed begonnen aan de Australian Open. Overtuigend versloeg de winnaar van vorig jaar... de italiaan Paolo Lorenzi in drie sets. Ook Maria Sharapova maakte indruk bij haar start op de Australian Open. De Russische won binnen een uur van de Argentijnse Gisela Dulco met 6-0-6-1. Op dit moment staat Michaela Krajicek op de baan. Ze speelt tegen de Duitse Christina In De eerste set gaat er tot nu toe gelijk op. Later vanochtend komt ook Robin Haas in actie... tegen de als vijftiende geplaatste Amerikaan Andy Roddick. De andere twee de Nederlandse spelers in het hoofdtoernooi, Jesse Houta-Galung en Aranka Rus, werden gisteren al uitgeschakeld. Na half negen meer over de in Open doen we dan met Marcella Mesker. Nederlandse waterpolers zijn het EK in Eindhoven begonnen met een nederlaag. Griekenland was met 14-12 iets te sterk. En dat was niet verrassend, want Nederland stelt bij de mannen internationaal niet meer zo heel veel voor. Bondscoach Johan Aantjes zat na de wedstrijd dan ook niet in zakkennaas. Nee, goed voordat je een wedstrijd begint hoop je natuurlijk altijd op meer. Uh, maar als ik gewoon naar het veldspel kijk en uh, naar het de, de niveau wat we gehaald hebben... dan denk ik dat het uh, goed geweest is. Het is alleen jammer dat we in het in begin van de wedstrijd uh, zeg maar, uh, ja, niet ongeconcentreerd... maar ik denk dat het ook met ambiance te maken heeft. En daarna komen we naar 3-0 achter komen we heel goed terug... En uh, ja goed, ik, uh, ik ben alleen maar blij met de manier waarop we gespeeld hebben. En uh, het is jammer dat we verloren hebben. Er had misschien iets meer in gezeten. Nou, voor Oranje Valtrich op het EK in Eindhoven een ticket voor een Olympisch kwalificatietoernooi te verdienen. Maar daar is Aantjes nu nog niet zo heel erg mee bezig. Weet je, rekenen, dat heeft helemaal geen zin. Uh, we hebben nu uh, Griekenland gehad, we moeten naar Hongarije. En het is dat je bij de eerste negen moet uh, eindigen. En dat betekent, uh, en dat wisten we van tevoren ook... dat wedstrijd 4 en 5 uh, de belangrijkste zijn... om je goed, uh, goed uitgangspunt te krijgen voor die, uh, voor die kwalificatie. En natuurlijk zijn we daarmee bezig en willen we dat uh, halen en, uh, en presteren. Maar goed, het, uh, het heeft nu geen zin om te rekenen. Je moet uh, deze wedstrijd verwerken en uh, morgen staat Hongarije voor de deur. En dat is uh, de Olympische kampioen, drie 2 Achter elkaar, dus dat uh, wordt al uh, lastig zat. Ja, voor de goede Oede. Go goede orde. Uh, morgen is vandaag die wedstrijd tegen Hongarije, want Aantjes deed zijn uitspraken gisteravond. Voetbal dan. FC Twente heeft per direct twee spelers aangetrokken. Joshua John komt voor 2,5 seizoen over van Sparta. En van het Roemeense Cluj komt de Portugese keeper Daniel Marcio Fernandes. De tweevoudige international tekent voor 4,5 jaar. Fernandes was transfervrij. Vitesse kan de rest van dit seizoen beschikken over jeugdinternational Patrick van Aanholt. Arnhemse club huurt hem voor een half jaar van Chelsea. De Londense club plukte hem in 2007 uit de jeugd van PSV. Hij speelde vijf wedstrijden in het eerste van Chelsea. De transfer van John Gosens van NEC naar Feyenoord is rond. Middenvelder maakt in de zomer de overstap. Hij is met de Rotterdamse club akkoord over een vierjarig contract. Zijn contact in Nijmegen loopt na dit seizoen af. Gozens is bezig aan zijn vierde seizoen voor NEC. En de jeugdopleiding doorliep hij bij Ajax. Nog even naar Dirk Boerrichters. staat op dit moment bij Ajax onder contract, maar hij speelt niet. De rechtsbuiten staat sinds 19 november op buitenspel door rugklachten. Nou, gisteren is uit onderzoek gebleken dat hij een vermoeidheidsbreukje in de onderrug heeft. Oké. Okay. Hij moet voorlopig rust houden en zal in ieder geval de wedstrijden tegen AZ en Feyenoord nog missen. Radio 1. Hal zeven, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. Reddingswerkers hebben ook vannacht gezocht... naar overlevenden van het scheepsongeluk voor de kust van Italië. Er wordt nog gezocht naar 29 vermisten. Dat aantal is gisteravond bekendgemaakt. Eerder werd uitgegaan van 16 vermisten. De kustwacht zegt dat er nog een sprankje hoop is... dat er nog overlevenden worden gevonden.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 En online encyclopedie Wikipedia zet morgens een Engelstalige website op zwart. Oprichter Jimmy Wills wil met een blackout protesteren tegen een wetsontwerp tegen internetpiraterij. Met het wetsontwerp is het mogelijk om snel websites te blokkeren die illegale content aanbieden. Zoals films en muziek waar geen auteursrecht over betaald is. En volgens critici is dat een aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. Er is weinig bewolking en in vrijwel het hele land vriest het licht is een enkele mistbanken ontstaan. Vandaag is er veel zon die soms wordt afgewisseld door sluierbewolking. Het wordt met een zwakke zuidwestenwind maximaal 3 graden in het oosten... ...en 5 graden aan de kust. Het blijft ook vanavond vrij helder. Dan loopt de temperatuur weer snel terug en gaat het opnieuw vriezen. Het kwik daalt in de nacht naar 1 tot 3 graden onder nul. Morgen, woensdag, start de dag nog op veel plaatsen zonnig... ...maar neemt de bewolking geleidelijk toe en gaat het smiddags regenen. De wind trekt ook wat aan en het wordt maximaal een graad of 5. De dagen daarna is het wisselvallig weer... De temperaturen die zowel overdag als s nachts een paar graden omhoog gaan. AWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd met drie auto's op de A15 Rotterdam richting Europort En daarom staat er een file tussen Knopend Vaanplein en rotterdam scharloos van vier kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant.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 Morgen. Het is twee minuten over half zeven u. Luister naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan eerst naar China voor economische berichten. Want de groei van de Chinese economie is vorig jaar afgenomen. Maar toch altijd nog 9,2 in de plus. Maar het jaar daarvoor was de groei 10,3 Correspondent in China, Wouter Zwart. Wouter, ja, het zijn ongelofelijke cijfers. Dat vinden we hier in Europa, tenminste in de huidige omstandigheden. Ja. Maakt men zich er in China druk over? Nou, het is toch wel heel belangrijk. Het lijkt inderdaad voor ons Europeanen enorm natuurlijk nog 9,2 procent. Maar je moet wel inzien dat de manier waarop Europa groeit... kun je absoluut niet vergelijken met, met China. Europa is al heel ontwikkeld. China zit nu natuurlijk pas in die industriële revolutie. Bovendien heeft dit land ruim twee keer zoveel inwoners... als de hele EU bij elkaar. En om al die mensen aan het werk te houden... om die ontwikkeling gaande te houden... is een jaarlijkse groei van 7, 8 procent een absoluut minimum. Nou, het probleem was in de afgelopen jaren, het ging veel te hard. Er dreigde oververhitting, meer dan 10 procent, zei je al. Uh, en dat is ook heel gevaarlijk. Uh, zo hadden we hier een hele hoge inflatie. Alles werd hier heel snel duurder voor de burgers. En dus moest de overheid wel maatregelen nemen... om die economie wat af te koelen. Nou, dat afkoelen, dat lijkt je nu te zien gebeuren. Hmm, maar is dat iets waar ze zich zorgen over maken? Want afkoelen is één ding. Maar als de groei daadwerkelijk afneemt en verder af zal nemen... kan ik me voorstellen dat, um, nou ja, dat bijvoorbeeld wat sociaal... Onderstand staat in China. Nou, dat is absoluut. Het is een soort balanseffect. Een soort balanceren op, op, op een koord. Uh, je ziet nu dat de, de groei omlaag gaat. Nou, wat de overheid heeft gedaan is, is de geldkraan dichtdraaien. Banken mochten niet meer oneindig geld uitlenen aan, aan investeerders. Bijvoorbeeld hè, om nog meer huizen te gaan bouwen... zodat die huizenprijzen maar omhoog gingen. Uh, dat was heel slecht. Dat zorgde ook voor onrust. Uh, er werd niet meer geleend aan fabrikanten... om nog meer en nog grotere fabrieken neer te zetten. Daardoor zie je dat de productie in China omlaag is gegaan en dat ook die inflatie zakte. Dat was heel belangrijk voor hun om in eerste instantie te bereiken. Dat was wel een hele risicovolle operatie in de zin natuurlijk dat ja, als je die kraan te ver dichtdraait en te lang dichtdraait ja, dan kan de hele boel natuurlijk vastlopen en dan kunnen de mensen ontslagen worden. Nou, het lijkt erop dat dat niet gaat gebeuren dat we een soort zachte landing zoals dat dan heet in economische termen krijgen en niet een harde landing. Het, het loopt niet vast. Maar gaat die kraan niet nog uh, automatisch nu nog een stukje verder dicht, Want de afzetmarkten, Verenigde Staten en Europa... zitten in crisis, ja. nemen niet ja. meer zoveel af. Kijken ze daar met arge naar in China? Nou, dat is heel belangrijk dat je dat noemt. Dat is echt de Achilleshiel van China. Uh, het feit dat de economie nog steeds zo afhankelijk is van die export. Chinese producten inderdaad verkopen aan het buitenland. Je zegt het, hè, met die crisis in Europa en Amerika... is die vraag naar Chinese producten afgelopen maanden behoorlijk weggevallen. Dat is heel uh, link. Uh, als je natuurlijk zelf al maatregelen neemt om die productie te remmen... en dan ineens valt die vraag ook nog weg, dat is eigenlijk double trouble. Nou, de grote vraag is nu inderdaad, gaat dat nog gevolgen krijgen... Dat, dat kunnen we nu nog niet zien. Waarom uh, China stevert nu een beetje af op uh, een week van Chinees nieuwjaar. Dan liggen de fabrieken, dan ligt de productie hier. Eigenlijk de hele economie ligt hier twee weken is ongeveer stil. Maar wie weet dat als straks die fabrieken weer open gaan... dat een heel aantal arbeiders niet meer terug hoeft te komen na de vakantie... omdat er simpelweg geen vraag meer is en er geen werk meer is. Nou, dat moeten we gaan zien, laten we zeggen, over twee, drie weken... of die, die, die daling niet te hard gaat. Volgens nog een zachte land, het kan nog hard worden. is waar. Vanuit China, waar ze mooie cijfers hebben... maar toch met enige zorg kijken naar het buitenland. Door naar Italië. De scheepsramp daar heeft waarschijnlijk aan meer mensen het leven gekost... dan werd gedacht. Want niet 16, maar nog 29 mensen worden vermist. De kans dat reddingswerkers hen nog levend terugvinden... wordt natuurlijk met een uur kleiner. De burgemeester van het eiland Giglio, waar de ramp vlak voor de kust gebeurde... had gisteren nog hoop. Op dat moment werd gedacht dat er nog 16 mensen vermist waren... Het belangrijkste is om mensenlevens te redden, zegt hij. We blijven optimistisch dat we ze nog levend terugvinden... zegt de burgemeester van het Eiland... waar de ramp met de Costa Concordia zich afgelopen vrijdag voltrok. De directeur van de cruisemaatschappij Costa ontkent met klem dat zijn bedrijf op de veiligheid heeft bezuinigd. Ook al zijn het economisch zware tijden en is de concurrentie groot. De prijzen zijn under pressure, notwithstanding that we are competing on a worldwide basis. We have never, ever indicated, even the most remote mind, that we would cut in terms of security, in terms of safety. De directeur geeft de kapitein van het schip de schuld. Die had nooit zo dicht langs het eiland mogen varen. Ook van het scheepspersoneel klinkt kritiek. Een Filipijnse kok zegt dat de kapitein zat te eten toen het schip een rots raakte. Terwijl het schip begon scheef te zakken, bleef hij gewoon op zijn nagerecht wachten. Er zijn grote zorgen om de stookolie in de tanks van de Costa Concordia. De havenautoriteiten van het eiland Giglio zeggen dat er tot nu toe niets is weggelekt. Al momento non è fuoriuscito carburante e che dal punto di vista ambientale non ci sono ora dei Het milieu loopt nog geen gevaar, zeggen de autoriteiten, maar de bewoners van het eiland maken zich grote zorgen. Non sono Gigliosi, ma tutti tutte le altre ci perdiamo. Speriamo che non volete più questo possibile. We hopen allemaal dat ze die olie zo snel mogelijk uit het schip halen... al dus deze eiland bewonen. Volgens het Nederlandse bergingsbedrijf Smit... gaat het wegpompen van de stookolie zeker drie weken duren. Inmiddels melden Italiaanse media een zevende doden. U hoort uh, na zeven uur meer van onze uh, correspondent Basmesters. Er komt voorlopig geen fusie tussen Mora, Van Dobben en Kwekkeboom. Althans... Brussel maakte gisteren ernstig bezwaar en vraagt de Nederlandse kartelwaakhond te onderzoeken of zo'n gigant, zo'n krokettengigant in ons land nog wel ruimte laat voor eerlijke concurrentie. Verslaggever Jeroen Schudijzer dook in de wereld van frituur- en draadjesvlees in een snackbar in Deventer. Oeh, wat ligt dat weer te sputteren in het vet. Uh, er zitten uh, tientallen kroketten bij. Welke kroket is hier nou het populairst? Dat is het huismerk kroket, de 25% vleeskroket. En uh, van die grote merken? Ja, daar is uh, de Van Dobber, de, de, de uitspringer bij ons in. En we verkopen natuurlijk ook uh, de kwekkerboomkroketten. Paul van Gurp? Ik zie hier nu ruim 20 jaar. En 20 jaar kijkt u naar die kroketten die zo in het vet liggen? te. Ja, dat is toch het mooiste vak van de wereld wat we hebben. Wat vindt u nou van die fusie? Ik vind dat er best wel een onderzoek mag worden gedaan... van of het allemaal wel goed is om te fuseren. En uh, ik hoop gewoon dat, dat alle merken kunnen blijven bestaan. Dus dat de consument er aan het einde van het verhaal uh, toch nog het beste van uitkomt. Dus niet dat de prijzen gaan stijgen en dergelijke. Ken ik wel. Kijk, die meneer bestelt ook twee kroketten, maar hij zegt er helemaal niet bij. Wat voor kroket? Ik heb geen idee, gewoon een kroket. Dat is wel een probleem. Ze hebben er hier zeven of acht, hè? Volgens mij gewoon een normale, maar... Een normale. Ubel Zuiderveld, kenner van de snacks. Uh, dat is per regio verschillend. Je kunt het land verdelen. Zeker, ja. Dat is ook wel bijzonder aan deze fusie. Je zou kunnen zeggen, er is een Amsterdamse school, blanke ragout, met blokjes vlees. En er is een Tilburgse school, of een Zuid-Nederlandse school, zoals je wil. En daar eet men vooral draadjesvlees. Ja, en dat weet u allemaal, omdat u bezig bent met het grote krokettenboek. Is wel nodig ook, want we eten 350 miljoen kroketten per jaar. Wordt dat minder? Dat wordt heel licht minder. Meneer, goedenavond. Wat voor kroket bestelt u? Een kwekkerboomkroket. Ja, dat deed je bewust, hè? Nou, eigenlijk onbewust. eigenlijk altijd zo gedaan. Waarom? Ja, waarom? Omdat mijn vrouw het niet lekkers vindt. Een kwekboom bestaat voor kwaliteit. Vinden we lekker? Ja, het wordt wel een partij die een heel groot deel van de Nederlandse krokettenmarkt uh, in handen heeft. kwart? Ja, ik, nou, ik zeg al door, ja, er zijn geen exacte cijfers, maar tussen de 60 en 80 procent. Dus dat is rekbaar, maar dan kun je zeggen rond de 70. Dat denk ik wel. Ja. Wat zou het beste voor de consument zijn? Ja, de consument is altijd gebaat bij concurrentie. Uh, concurrentie houdt natuurlijk de prijzen laag, zo simpel is het. En er ontstaat nu wel een hele grote partij... Aan de andere kant is het niet zo dat ze het alleen recht krijgen. Er zijn in Nederland nog steeds ook kleinere fabrieken die ook groter kunnen groeien. Bekkers is er nog steeds, Van Oerts, Vebo. Er zijn nog wat regionale fabrikanten, in Utrecht bijvoorbeeld de Klaver. Ik heb een paar kroketjes voor u laten bakken, dus we gaan lekker consumeren. krijg ik die naam weer, hè? van oh, daar heb je hem weer. Zo maar even dan. Vroeger ging ik altijd naar een voetbalwedstrijd en kocht ik in de pauze een kroket. Hè? Ik heb mijn tong daar ooit zo verschrikkelijk mee verbrand. Ik heb daar wel een beetje een trauma aan overgehouden. Dus dit zijn de drie, van links naar rechts. Dat is de uh, saté-croket, de vleescroket van onze 25%, met draadjesvlees En de Van dobben -kroket. Ja, maar waar is de dan? Kwekkenboom heb ik uh, even in de tomaat laten leren. U wilt uw eigen kroket een beetje opdringen, hè, natuurlijk. Nou, dat is, uh, welke was dat ook alweer? Dat is de middelste. de middelste. De middelste. Nou, zal ik met deze beginnen? Dit is de... Van Dobben. Van dobben. Hij is wel erg heet, ja. Mooi, dan is hij goed gebakken. Alsjeblieft, iets smaaklijk. Tot ziens. Die kroket is echt Hollands, hè? Want ik hoorde de directeur zeggen van ja, als die fusie doorgaat, dan gaan we ook uh, Duitsland veroveren en weet ik wat. Nou, weet je wat heel leuk is? Deze fabrikanten uh, maken ook de Macroket. Een platgeslagen kroket van een Amerikaans bedrijf, zoals je weet. Toen de Macroket dus uh, kwam op de markt in Nederland, toen dachten de fabrikanten van en nu gaan we Amerika veroveren. Nou, dat is dus echt niet gebeurd. Nee, de kroket zal heel moeizaam in het buitenland uh, zal die, uh, aanslaan. De echt typisch Nederlandse kroket is, is in het buitenland een heel lastig product. En toch bemoeit Brussel zich met de Nederlandse kroket. En Jeroen Schutteijzer mag ze proeven. Mm -hmm. 12 minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Europees parlement kiest in Straatsburg een nieuwe voorzitter. Afgelopen 2,5 jaar was dat de christendemocraat Jerzy Buzek. Maar zijn termijn eindigt vandaag. De tweede helft van de zittingsperiode mogen de socialisten de voorzitter leveren. Zo hebben de twee grootste fracties in Europa het nu eenmaal bedisseld. Maar ja, daar is niet iedereen van gediend. En er is ook veel kritiek op de kandidaat namens de socialisten, de Duitse Martin Schulz. Een man met een karakter, een temper, zoals de Britten zeggen. Uh, met durf. De voorfractievoorzitter van de Socialisten. Robert. Schultz. Ja, die begon echt als een klein kind overal doorheen te schreeuwen. En die noemde me inderdaad ook fascist. Oké, okay, mister, Mr. Mr. I have not called him fascist. But I'm very... You are behaving like a no, no, fascist. I'm very surprised about this kind of interview. In Straatsburg maakte hij een PVV-lid uit voor fascist. En het was niet de eerste keer dat hij in botsing kwam met collega's. Het typeert de loopbaan van Martin Schulz, een Duitse socialist. Gepassioneerd boekhandelaar uit Wurselen, bij Aken. Hij schopte het tot leider van de sociaaldemocraten in Europa. Hart op de tong, zoeken naar de confrontatie. Schulz wilde de nieuwe voorzitter worden van het Europees Parlement. Bij heel veel Europarlementariërs is er toch wel angst voor uw uh, bekende woedeaanvallen. <lacht> Nobody must via my wood aanvallen. No. Uh, I know the difference between the role of a group leader, of a fractieleider, and the role of a president of a parliament. Niemand hoeft bang te zijn voor mijn woede aanvallen, zegt Schulz in zijn werkkamer. Ik ben nu nog fractieleider van de Sociaald Democraten. Maar natuurlijk weet ik dat ik me als parlementsvoorzitter heel anders zal moeten opstellen. You will see that I can also be a very Well-balanced and moderate chairman of the European Parliament. De voorzitter moet de boel bij elkaar houden. Wat dat betreft bewonder ik jullie premier Mark Rutte, die het polariserende gedrag van Geert Wilders neutraliseert door er gewoon om te lachen. Prime Minister Rutte, he is really a smart guy. He is uh, laughing openly in the tweede kamer in the second chamber about the speeches of Mr. Wilders and takes that. Uh, the vote of Mr. So... U, u had er een voorbeeld aan moeten nemen. U weet nog wel, anderhalf jaar geleden ontmoeten we elkaar ook. Een uh, klein relletje over uw uh, ruzie met een PVV'er. Ja, yeah. uh, I must learn also to be more patient and more uh, reluctant. Uh... Ik ben van nature opgewonden. Maar iets meer koelbloedigheid, zoals Mark Rutte, dat zou me inderdaad goed van pas komen. We become more cool. This is uh, for sure a good example. Mark Rutte is, is, is a cool man. Na 2,5 jaar voorzitterschap onder een christendemocraat, Jerzy Boezek... is het dus de komende 2,5 jaar de beurt aan een socialist. Ombeurten. Zo is nu eenmaal de afspraak tussen de twee grootste fracties in Europa. Maar om met deze traditie te breken... diende alsnog een andere kandidaat zich aan. Uit het kamp van de liberalen. De Britse Diana Wallace. Dennis de Jong voor de SP hier in het Europees Parlement. Wie gaat het worden? Nou, Ik hoop Diana Wallace. En dat zou dus een einde maken, aan al het handje tussen de twee grootste fracties hier. Ik wil gewoon democratie en ik wil wat te kiezen hebben als Europarlementariër. Maar nou steunt u dus een liberale kandidaat, Diana Wallace. Maar deze liberale kandidaat, die wordt door haar eigen leider, Guy Verhofstadt, niet gesteund. Nee, omdat ook die weer onderdeel is van het handje klapt, Want die had bedisseld dat als hij nou steun zou geven aan meneer Schultz, van de sociaaldemocraten. Dat hij dan voor zijn fractie ook weer een baantje zou krijgen. Verhofstadt is een... een politieke alchemist, hij is heel slim. En daar moet je dus niet doorheen stappen, want mevrouw Wolles wordt niet gekozen. Hans van Balen, leider van de VVD-fractie hier in het Europees Parlement. Men zegt, er is een deal gesloten 2,5 jaar geleden. Wat kregen jullie daarvoor terug? Het gaat om posities, hè, welke commissies krijgen een liberale voorzitter of ondervoorzitter. Ja, en dat onderhandel je dus. Dennis de Jong, wat voor voorzitter krijgen we met Schulz? Hij is iemand die zal luisteren naar de één of twee grootste fracties en niet naar de andere. En dat is, dat is Schulz ten voeten uit. U hoort een bijdrage vanuit Straatsburg van de correspondent Tijn Sadek. Dartkampioen Christian Kist wist niet wat hem overkwam gisteravond... toen hij thuis kwam in Vroomshoop. Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie. Bij de AWB Erwin de Hart. Er staan nu vier files op dit moment. En twee daarvan zijn opvallend en staan allebei bij Rotterdam. Allereerst op de A15 Rotterdam richting Europoort bij Rotterdam Charloes. Zes kilometer door een ongeluk, daar zijn twee rijstroken dicht... En ook op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Feyenoord staat 2 kilometer. Er is iets gebeurd, want één rijstrook is daar dicht. Ontwikkelt zich daar een infarctje, Erwin? <laughs> uh, nou, of zo, ver, uh, zo, uh, zo dramatisch zou ik het niet willen stellen. Oké, okay, goed. Wat verwacht je dan voor half negen? Nou, wanneer iedereen vanochtend zijn of haar auto... eenmaal aan de praat heeft gekregen... kan de lokale mistbank voor wat hinder in het verkeer zorgen. Verder verwachten we een normale spits... en uh, rond half negen staat er dan in totaal iets minder dan 200 kilometer fieden. Bij de AWB voor de verkeersinformatie, Erwin de Hart. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten voor zeven. We rijden door naar Oostgeest. Daar is ja, Myno Remmers. Uh, die staat daar bij een bunker. Die te koop staat. Ja. Uh, Myno, ja. tot, tot hoe lang kunnen mensen bieden eigenlijk op die bunker? Ik dacht dat het bieden voorbij was. Maar daar ga ik zo Er komt die net een mevrouw aan. Op een fiets met een zaklantaren. Die heeft het hek opengemaakt. En dan heeft ze gelukkig de zaklantaren dat ik. Annelies Koningsveld ook keurig kan aankondigen. U bent van Prompt. Nou, ik ben de projectleider van het dienstlandelijk gebied... van het project Ontwikkeling Militaire Terreinen. Het Prompt korten we dat af. Ja, ja, ja bij, bij Defensie korten ze alles graag af altijd. Hè? Ja, maar dit is dan toevallig ook bij het dienstlandelijk gebied. Dat ja. is een dienst die valt onder het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tegenwoordig. Er zijn 53 van die objecten, bunkers en toestanden. We zien in het licht trouwens van uw zaklantaarn een prachtig onze adem. En, maar ook nu een trapje en de ingang van de bunker. Het is op zich een vrij klein, klein terrein, lijkt op het eerste gezicht. Met de zendmast ernaast, die is nog in gebruik. Dan gaan we een trapje op. En dan zien we meteen een spiegel hangen. Tactisch natuurlijk, dat ze om de hoek kunnen kijken. En dan hangt een bord alertste... Alert state A. Ja, Geen dat idee zijn wat het betekent. overblijfselen uit de tijd dat het nog in gebruik was. Ja, hoe lang geleden was het nog in gebruik? Uh, Tweeënhalf, drie jaar geleden is het definitief uh, ontruimd, zeg maar. Ah, het uh, is dus niet helemaal uh, achterstallig en... Uh... Nee, helemaal niet. Uh, het is uh, in zeer goede staat, mogen ja. we wel zeggen. Ja. En het, het bieden is gestopt, hè? Vandaag wordt het per opbod verkocht, dus je kunt nu niet meer bieden. Uh, tot uh, 11 uur kan je met de envelop in de arm naar het ministerie van Financiën... want daar vindt de openbare inschrijving plaats. Vanmiddag, uh, vanochtend om 11 uur. Ah, nou, dat wordt steeds spannender. We komen... Het gaat ook hollen klinken, jullie horen het. Hier boven hangt de grote sirene. En de TL-balken, die branden. En dan komen we bij een, een beige deur... Je hebt de sleutels ook, hè? dat is wel fijn. En dan ja. gaat er een dikke ijzeren deur open. Ja, en dan wordt het een probleem. Want als ik nu een stap naar binnen doe, dan valt gelijk mijn zender weg. Oh, maar. Want het is natuurlijk... Het is natuurlijk bedoeld... We gaan maar eventjes nog hier staan. Het is natuurlijk bedoeld ja, uh, uh, tegen de Koude Oorlog. Nou, het was, In de tijd van de Koude Oorlog was dit uh, een verbindingscentrum. Uh, een heel groot verbindingscentrum... Er waren er van dit soort uh, ook nog in Norfolk, in Engeland en in Brunson. Um, het is zo dat uh, de muren hier zijn niet alleen heel dik... maar er zitten ook allemaal uh, stalen platen in. Ik heb het allemaal van horen zeggen natuurlijk. Ja. Eén uh, stap naar binnen en we gaan krakend in de ruis ten onder. Ja. Want het was de bedoeling dat alle straling die van buitenaf... Uh, mogelijk hier uh, op uh, losgelaten zou worden, niet binnen zou komen. Maar dat betekent natuurlijk dat er ook geen signalen van buiten... Van binnen naar buiten gaan. En, en, en je kon hier dus met een man of dertig een maand lang. Dat hebben ze ons verteld, ja. Dat uh, als het nodig was, uh, dan, dan dat. zou dat uh, kunnen. Tot, en... tot elf uur kan er nog geboden worden. Wij gaan zo speciaal antennes binnenopstellen. dat we toch binnen rond kunnen lopen. En dan gaan wij langzaam dit geheime complex helemaal ontdekken. Heerlijk. Maar nou, remmers, we horen later van jou en die hoorden. En tot elf uur kunt u nog bieden, mocht u zin hebben, in de bunker. 10 voor 7 geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Hoop in Twente stroomden de straten vol gisteravond... voor een huldiging van dartkampioen Christian Kist. Verrassend won hij zondag het wereldkampioenschap dart... in het Engelse Frimley Green. Joris van der Kerkhof, onze verslaggever, was ook in Vroomshoop... en zag dat zo'n 1500 mensen de dartkampioen hulde brachten. Het feest is op het plein. En de sirenes komen van de achterkant van het plein, van de brandweer. Voor de brandweer uit bij het M.E. busje uh, en tussen al het publiek uh, daar uh, zijn ook heel veel mannen met gele hesjes en vrouwen met gele hesjes er is dus veel politiebegeleiding. met beker in zijn hand <laughs> oorbel boven zijn oog Ik wil nu graag het woord geven aan de wereldkampioen 2012, dat video speciaal hier in deze kou in Vroomshoop. Ja, je moet er wat voor over hebben, jongen. Ja, ja zeker weten. <laughs> ik zal zeggen wat je wil zeggen aan jou, Vroomshoop. Ten eerste je, wil ik uh, iedereen bedanken hier. Hier voor super, super. blij. Na veel toespraken van de burgemeester, ja, van we mensen we van de Dartsbond. van sponsoren, de 1500 euro gekregen in totaal, het is het het woord aan de man de van weinig woorden. Hij schudt een beetje met zijn hoofd, zijn ogen zijn aan het glimmen in zijn rechterhand uh, de, de, beker, de beker, in zijn linkerhand de, beker, de, de microfoon, de zijn vriendin en de naast benieuwd. hem met een fles drank erbij die ze gekregen hebben. Hij bedankt iedereen. Tante's, familie, noem maar allemaal wat. Zijn broer, de familie, iedereen. Ik zou zeggen, de muziek en zing alsjeblieft. Speciaal voor hem is hier een nummer. We are the champions. Want jullie zijn samen de kampioenen. Jij en deze kanjer, de king of dance. Hier is hij van Nederland. En de ceremoniemeester neemt het dan uiteindelijk weer van hem over. Hij staat er een beetje... Onwezenlijk, alsof je het zelf allemaal uh, niet, uh, niet kan geloven wat er gebeurd is. Hij is de kampioen en er hoort een liedje bij. Arm omhoog, beker omhoog, samen met zijn vriendin. En uh, misschien bleef het wel lang onrustig in Vroomshouw. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten... Commissaris stomdronken achter stuur is de kop van de Telegraaf vanochtend. Het politiekorps en Rijnmond is ernstig in verlegenheid gebracht. Nu blijkt dat commissaris Jan Hoogstraten met oud en nieuw achter het stuur werd betrapt... met maar liefst vier keer de toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Hoogstraten is verantwoordelijk voor de grote evenementen in de Maastad. En juist hij zou beter moeten weten, schrijft de Telegraaf. Het rijbewijs van de politieman is ingenomen. Er is procesverbaal tegen hem opgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels strafrechtelijke vervolging ingesteld. En het korps, een disciplinair onderzoek. Dit geval is niet anders dan anders, er wordt niet met twee maten gemeten, reageert korpschef Frank Pauw. Dan AD, de kapitein die alles fout deed. Zo noemt het AD, de kapitein van het gekapsijs, de cruiseschip in Italië. Hij voer doelbewust dicht langs het eiland Giglio, Zond veel te laat een SOS-bericht en nam bovendien al heel snel de benen. Daarmee heeft de kapitein Francesco Settino willens en wetens duizenden levens in gevaar gebracht, schrijft de krant. De AD ziet het ongeluk met het cruiseschip voor de kust van Italië als metafoor voor wat er mis is in het hele land. Italië telt volgens het commentaar in de krant vele kapiteinen. De banken dan, ander nieuws, willen nu ook van de hypotheekrente-aftrek af. Het Financiële Dagblad was op de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Vereniging van Banken. Daar hoorde de krant dat de Rabobank en ING, de twee grootste hypotheekverstrekkers, beide een plan hebben klaarleggen. Rabobank wil dat de aftrek voor de annuïteitenhypotheken verdwijnt. ING wil de aftrek niet in één klap afschaffen, maar pas over 30 jaar. Voorman Boele Staal van de bankenvereniging denkt dat er in ieder geval iets gaat veranderen. Het gaat erom, zegt hij, dat het geleidelijk gebeurt. Dan naar trouw. Christelijke homo's die hun geaardheid zondig vinden, kunnen een therapie krijgen om hun gevoelens te onderdrukken. En die therapie wordt volledig vergoed door de basiszorgverzekering. Dat staat in de krant. Therapie wordt aangeboden door een erkende instelling... en dan wordt de zorg vergoed. Artsen en psychologen vinden die christelijke homotherapie maar niks. Artsenorganisatie KNMG is bezorgd. Een therapie die helpt om te onderdrukken wie je bent... kan zelfs schadelijk zijn. Volgens een van de directeuren mag in het algemeen een arts geen therapie geven die niet werkt. Er is volgens de directeur van KNMG ook geen bewijs dat het werkt. Dan naar de Volkskrant. Ook daar een wonderlijk verhaal over homoseksualiteit. Volgens de krant is er onder Amsterdamse Joodse jongeren opheffen ontstaan over een verklaring... waarin 162 rabbijnen en Joodse leiders homoseksualiteit een ziekte noemen. Een van de ondertekenaars is de opperrabijn Raal Bach van de Joodse gemeente Amsterdam. In de verklaring staat dat homoseksualiteit niet is aangeboren en kan worden genezen. Jongeren vinden het ongehoord dat een verklaring met een dergelijk abject standpunt wordt gesteund door de spirituele leider van Joods Amsterdam. En daarmee de facto van Nederland. Al dus een van de jongeren in een e-mail aan de Volkskrant. Voorzitter Ronnie IJzerman van de Joodse gemeente Amsterdam betreurt het dat de in New York woonachtige opperrabijn. de verklaring ook met de Nederlandse pet heeft ondertekend. En zo kan volgens IJzerman de indruk ontstaan dat de Nederlandse gemeente daarachter staat. Twaalf bezoekers van restaurant Maasteden van de Rotterdam Zatkin Horecaschool... werden doodziek na het kerstdiner. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft inmiddels op verzoek van de opleiding... onderzoek gedaan en constateert dat een moes van de kippenlever... de voedselvergiftiging met zware darmkrampen heeft veroorzaakt, staat in het AD. Het restaurant waar toekomstige horecawerknemers worden opgeleid... is tijdelijk gesloten. Rob Geus van het SBS6-programma De Smaakpolitie... constateerde eerder in zijn programma dat de hygiëne daar te wensen overliet. Zo waren pannen vies en zat er schimmel op de messen. Een leerling van Zatkin zegt in de krant dat het niet verwonderlijk is dat de gasten ziek zijn geworden. Ik zie medeleerlingen boven een salade hoesten. Ah. En ze bereiden er met blote handen voor. Nom, nom, nom. Al dus de leerling in het AD. Dat doe ik trouwens ook. Maar oh, was ja. dan altijd wel eerst maar handen. En dan in derinde hoesten. Nee, dat niet. Oh. Hoesten, dat doe ik dan niet. Ja. Doe mijn best. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De Winterschilder. Nederland van Boven ontrafelt de geheimen van onze woonvoorkeuren. Waarom wil de een voor geen goud de stad verlaten... terwijl de ander zweert bij een huis op het platteland? Vanavond in Nederland van Boven, waar wij wonen. Om tien voor half elf bij de VPRO op Nederland 1.